Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Ja, yeah! Leuk voor Dennis, maar nu is er de vriendenloterij. En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. Ja! Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook. Winden, winden, winden, winden, winden, winden. En dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker. Met de vriendenloterij. Ja, zo, de vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl Let op, het beluisteren van deze radiocommercial kost geld.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 Dit is Radio 1, 6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Militairen in Libië goed behandeld. Vermoedelijk zeker 1700 doden in Japan. En weer schaatssucces voor Nederland op WK-afstanden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht toenemende bewolking. En wat lichte regen. Minimaal vannacht rond 6 graden. Morgenochtend nog regen. Smiddags bewolkt. Het wordt dan een graad of 12. Maandag nog veel bewolking. Maar dinsdag wordt het zonnig lenteweer. De drie Nederlandse militairen die hebben vastgezeten in Libië... zijn weer terug in Nederland. Vanmiddag om één minuut over half vier landen ze in Eindhoven. U hoort een verslag van Jeroen de Jager. De Fokker 50 is zojuist geland hier op de luchtmachtbasis Eindhoven. En ik zie de commandant der strijdkrachten, Peter van Uum... naar de trap lopen, die is uitgeklapt. Yvonne Niersman kwam de trap aflopen... schudt de hand van Peter van Uum... Ook Martin naar beneden en Bas ook naar beneden. Ze zwaaien richting de aankomsthal. Ja, ze zien er blij uit. En uh, ja, dan uh, gaan ze even naar binnen om hun familie te zien en dan een persmoment. Na twee weken gevangenschap zijn de drie dus weer op Nederlandse bodem. Herenigd met hun familie. Een onverwacht snelle vrijlating waar nog veel vragen aan kleven. Op de persconferentie die volgde nam de commandant der strijdkrachten Peter van Um als eerste het woord. We zijn verheugd dat ze in goede gezondheid hier zijn. Maar ik heb ze net in de ogen gekeken. Ze kijken ook heel goed uit hun ogen. Uh, ze zitten lekker in hun vel en hebben net al even uh, met hun familie contact uh, mogen hebben. Vragen op de persconferentie over de evacuatie zelf bleven onbeantwoord. Want de minister van Defensie moet nog een feitenoverzicht sturen over die operatie aan de Tweede Kamer. En antwoorden van de piloten nu zouden dat feiten helaas in de wielen kunnen rijden. Hebben jullie zelf bedenkingen gehad bij de operatie die jullie moesten uitvoeren? Ik had u al aangegeven dat wij niet op de operationele zaken zouden ingaan. Dus deze vraag gaan wij niet beantwoorden. Wel werd er iets gezegd over het verblijf in Libië en hoe de drie zijn behandeld. We weten nu hun namen: Martin Streefland, Bas Burger en Yvonne Niersman. Die vertelt dat ze niet echt in gevangenschap in een cel hebben gezeten. Uh, ja, we hebben met de drie bij elkaar uh, uh, ja, zijn we gevangen gehouden.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 Maar van de deur dicht dit? De behandeling was dus goed, maar de drie zijn wel af en toe geboeid en geblinddoekt geweest. Tijdens ondervragingen bijvoorbeeld en een keer toen ze verplaatst werden om de Nederlandse ambassadeur te ontmoeten. Overigens moesten veel antwoorden tijdens de persconferentie worden ingefluisterd. door de commandant der strijdkrachten. Bijvoorbeeld wat de meest hachelijke momenten zijn geweest. Ja, bij de verplaatsing vliegtuig. Ja, bij de verplaatsing, ja, bij de verplaatsing uh, inderdaad. Uh, en in het begin. Uh, ja, de... De chaos en de, de, de, de zeggen, die, die zijn vrij intimiderend. Al met al weten we nu niet heel veel meer over de precieze toedracht van de operatie. Daarvoor is het wachten op de brief aan de Tweede Kamer, zegt ook generaal Van Un. De bewindslieden hebben toegezegd dat er een brief naar de Kamer komt. Daarin zal duidelijk worden gemaakt hoe een en ander in elkaar heeft gezeten en hoe dingen zijn verlopen. En daarna zullen er ongetwijfeld conclusies worden getrokken, maar daar zijn we nu nog totaal niet aan toe. Een kleine twee dagen na de ramp in Japan wordt de schade pas echt duidelijk. Officieel zijn 574 doden geteld, maar dat worden er zeker nog meer. Duizenden mensen worden nog vermist. Correspondent Walter Zwart is net geland in Tokio en vertelt wat hij daar meekrijgt van de ramp. De Japanners, is niet een volk dat snel in grote panieken uh, uitbreekt of dat echt aan, aan mensen toont. Maar je zegt toch wel degelijk dat ze erg bang zijn en waar kun je dat aan merken. Er is bijvoorbeeld een run ontstaan op uh, uh, voedsel uh, in de supermarkten. Er is bijna geen brood moeten krijgen, er is bijna geen water meer. We krijgen in veel supermarkten en is ook een run opstaan op huurauto's. Wij konden zelf nog één huurauto net 40 kilometer buiten de stad oppikken. En morgen vroeg vertrekt Wouter zwart in die auto naar het rampgebied. Daar valt de opvang van de honderdduizenden evacuees niet mee. Het Rode Kruis stuurt tenten, maar de meeste mensen brengen de nacht door in openbare gebouwen. En inwoners van het getroffen gebied hebben te maken met meer problemen. Zo zouden zeker een miljoen mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Bijvoorbeeld 470.000 personen in het Ibaraki district. The ministry says that 470.000 households are without water in Ibaraki prefecture as zijn dus uitgevallen. Zodoende is er geen aanvoer van schoon en veilig drinkwater. In het rampgebied wonen enkele tientallen Nederlanders. Eh, Nienke Trooster, plaatsvervangend ambassadeur in Tokio. Vanochtend had u nog geen contact gehad met 10 van de 50 Nederlanders in het gebied. En hoe zit dat nu? Van de mensen die ingeschreven uh, zijn in het uh, getroffen gebied, als wonend in het getroffen gebied bij onze ambassade, hebben wij nog acht mensen niet kunnen bereiken. Oké, okay, maar maakt u zich daar zorgen over? Nou, uh, het feit dat we ze niet hebben kunnen bereiken kan kan om twee redenen. zijn. Ten eerste omdat we gewoon domweg geen mobiel uh, of ander telefoonverkeer met, met uh, mensen uit het gebied mogelijk is. Uh, en we hopen dus van harte de, dat dat de reden is waarom we uh, hen niet kunnen bereiken. Uh, tot nu toe hebben we de Nederlanders die we hebben kunnen horen zijn ongedeerd geweest. Uh, maar uh, we kunnen niet uitsluiten natuurlijk dat, dat er iets gebeurd is. Maar vooralsnog kunnen we daar geen enkele zekerheid over geven... want we kunnen hen donweg niet bereiken. Ja, ja. Gaat, het, uh, gaat het over het algemeen goed met uh, de Nederlanders... waar u allemaal contact mee heeft? Tot nu toe heeft iedereen aangegeven ongedeerd te zijn. En uh, de meeste mensen die ons bellen zijn ook niet uit het getroffen gebied. Of uit gebieden die wel in de buurt zijn, maar dan toch niet echt geraakt zijn. En uh, de mensen zijn natuurlijk allemaal geschrokken en volgen het nieuws uh, nauwgezet. Uh, maar uh, zijn over het algemeen kalm. Vier Nederlandse speurhonden en hun begeleiders vertrekken maandag naar Japan. Ze gaan zoeken naar overlevenden. Esther van Neerbos van het uh, Speurteam. Wat verwachten jullie aan te treffen? Ja, we verwachten eigenlijk een uh, soort gelijke situatie... als uh, destijds met tsunamiën in uh, Sri Lanka en Thailand. We hopen eigenlijk dat we toch nog iets meer kans hebben... op het vinden van levenden, omdat uh, ja, de bouwkunst van de Japanners uh, beter is. Ja, die is uh, op, uh, op aardbeving uh, uh, ingesteld. Ja, precies. Wat moet ik me daar nou mee voorstellen, zo'n rampgebied? Hoe ziet dat eruit? Ja, het is gelijkbaar met gewoon één grote vuilnisbelt. Want het water heeft alles meegenomen en verspreid over het hele land. En daartussen proberen we dan toch nog mensen te zoeken. Ja, in het rampgebied is het verder waarschijnlijk een enorme chaos. Hoe gaan jullie te, te werk eigenlijk? Hoe regelen jullie dat? We proberen altijd lokale contacten te leggen. En dat werkt eigenlijk prima omdat we niet uh, politiek gebonden zijn. We zijn een kleine flexibele groep. En omdat onze honden zowel uh, levende personen zoeken als ook uh, dode personen... zijn we eigenlijk altijd meer dan welkom. Ja, ja hoe groot is de kans eigenlijk dat er, dat er overlevende te vinden zijn? Ja, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Gezien de bouwkunst van de Japanners hoop ik uh, dat we toch nog levende kunnen vinden. Mm -hmm. uh, je treft dan toch mensen aan in, uh, in ruimtes die uh, intact zijn gebleven. En die dan uh, daar niet uit kunnen komen vanwege de puinhopen. Ja, ja. Jullie zijn nou ook in uh, Haiti geweest na de aardbeving. Is er een groot verschil eigenlijk met uh, uh, Haiti? Uh, dat was gewoon een aardbeving. Hier is uh, een aardbeving geweest. Er is ook nog een uh, tsunami overheen gegaan. Dat, uh, dat, dat lijkt me ontzettend moeilijk zoeken. Ja, ja de, de, de tsunami geeft natuurlijk een echt een veel grotere verwoestende werking nog. Die sleurt alles mee. Ja, het voordeel is de, de, ja, dat het ook alles nat en vochtig is. Onze honden zijn in Nederland gewend om te zoeken naar mensen die verdronken zijn... Um, ze zullen dan ook in die situatie heel goed kunnen presteren. Oké, okay, uh, dus ze ruiken, zeg maar de mensen die onder de puinhopen liggen, die ruiken ze beter als het nat is. Ja, ja. Uh, hoe lang bent u daar bezig? We gaan uh, tot en met volgende week woensdag. Dus uh, anderhalve week, ja. Dit is het NOS Journaal, het Ewou de Jong.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 In New York zijn bij een ongeluk met een touringcar zeker 13 doden gevallen. Zes passagiers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een snelweg. De bus zou van achteren zijn geraakt door een vrachtwagen... waardoor hij begon te slingeren en omsloeg. Sport. Bij de WK-afstanden in Inzel heeft schaatser Bob de Jong... zijn tweede gouden medaille gewonnen. Na de 5 kilometer gisteren was hij vandaag de beste op de 10 kilometer. En de Jong is natuurlijk blij met de dubbel. Absoluut, als hij twee keer wereldtitel kon worden in 2005 dacht ik hem te hebben en toen kwam Karl Vrij in de laatste bocht onderdoor. En dan ben je gewoon uh, continu bezig om dat nog een keer voor elkaar te krijgen, maar die vijf kilometer die, uh, die ligt me gewoon net niet. En dit jaar loopt alles wel en ik pak alles op en ik, uh, ik win alles en uh, ook op mijn vijf kilometer had ik gewoon het vertrouwen vooraf dat ik hem ging winnen. En dan weet je wat je nog weer een keer een kans krijgt om het dubbel te pakken. En dan doe je dat ook gewoon. Geweldig, super. De tweede plaats was voor Bob de Vries. De Rus Kobrev pakte het brons. Arjen van der Kieft werd helaas gedisqualificeerd... omdat hij geen transponder droeg, zo'n elektronische enkelband. Irene Wust pakte na haar twee gouden plakken nu zilver op de duizend meter. Ze moest haar meerdere erkennen, toch, in de Canadese Christine Nesbit. Natuurlijk is het wel even balen. Ik, bedoel, ik had graag uh, vandaag mijn derde goud willen halen. Maar uh, ach ja, twee keer gouden, één keer zilver, is ook niet slecht. Ja, Nesbit was gewoon een stuk beter, dus... Uh, ik moet er gewoon heel, heel blij mee zijn. Marit Leenstra werd vierde en Margot Boer eindigde op de zesde plaats. Op de vijf kilometer deden de Nederlandse vrouwen niet mee om het Eremedaal. Dan nog een voetbalbericht. Ajax kan de komende vier tot zes weken niet beschikken over Maarten Stekenburg. De dolman brak tijdens de training de duim van zijn rechterhand. Jeroen Verhoeven zal Stekenburg de komende tijd vervangen. Dan is er verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat een file tussen Muiderslot en Knopen Diemen van 3 kilometer. Op de A27 ook een file Utrecht-Almere... tussen Beeldhoofd en Hilversum van 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle-Hogeveel is een ongeluk gebeurd... en daarom tussen afrit nieuw en Staphorst. 3 kilometer file, de rechterrijstrook, rechterrijstrook is ook daar dicht. Als laatste de A58 bergen op Zoom richting Vlissingen... tussen afrit Kruiningen en afrit Ierseke 2 kilometer. Keer het belangrijkste nieuws. De drie Nederlandse militairen zijn weer in Nederland. Tijdens hun gevangenschap in Libië zijn ze over het algemeen goed behandeld. In Japan wordt rekening gehouden met zeker 1700 doden en vermisten na de aardbeving en tsunami van gisteren. En drie medailles vandaag op de WK-afstanden. In Insel, Bob de Jong won goud. Bob de Vries zilver op de 10 kilometer. En bij de 1000 meter vrouw was er zilver voor iedereen wust. Dit was Tenor Nationaal. Zometeen na de reclame de NTR met Pavlov.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov. Het Radio 1-programma over menselijk gedrag. Over u en ons dus. Vandaag en morgen zijn er nog kijkdagen bij het veilinghuis... dat spullen van prinses Juliana gaat verkopen. Maandag begint de verkoop. Voor ons de aanleiding om het te hebben over... wat betekenen die spullen of wat zeggen die spullen over ons? Maar de aardbeving en de tsunami in Japan overheerst het nieuws. Wij kijken er massaal naar... Precies zoals dat gaat als er in Nederland bijvoorbeeld de rivieren buiten de oevers treden. Allemaal veel minder erg, maar het zuigt ons daar naartoe. En ramptoerisme heeft een negatieve klank. Maar psycholoog Paul van Lange gaat ons straks uitleggen... dat ramptoerisme ook getuigt van betrokkenheid. En onze maandgast is Bettine friese -Koop. Zij zal straks de manier waarop de Japanners hulp verlenen... vergelijken met een bepaalde aanbak in de sport. En we hebben live muziek. Joost heet de band. Het is een beetje een uitgeklede band, maar wel met een gastzangeres uh, erbij. Eefje, en die gaan straks voor ons spelen. Maar eerst gaan we uh, even ter introductie uh, uh, bespreken wat jullie de afgelopen week is opgevallen aan gedrag. En ik wil bij jou be beginnen, Timo. Wat is jou opgevallen? Uh, mij is opgevallen ja, een heleboel dingen. Ik zal het niet over die tsunami hebben, maar wel over een, uh, een torenflat die ik vanochtend nog in de krant zag. Die ik ook in werkelijkheid gezien heb. Een hele een, een grote flat. Uh, een toren zoals gezegd in Mumbai, in India. Ik heb hem daar zelf gezien. Ik stond tussen de Indiërs. Uh, arm en rijk, vooral arm. Arme baby'tjes op, op, op de arm. En die flat is van een um, uh, rijke familie... die daar 1 miljard euro voor betaald heeft, omgerekend. Um, ja. Hij is meer dan 100 meter hoog. Hij, is, uh, hij ziet er bijzonder modern uit. Het is een soort gestapelde flat. Dus het lijkt wel of er verschillende huizen op elkaar staan. Um, de rekening die die meneer bijvoorbeeld moet betalen per maand aan energie, is meer dan 100.000 dollar. Zo. Uh, dat is een, een, van een krankzinnige omvang. Vooral in een ja, ook in perverse zin, in een stad waar zoveel armoede is. Want dat, wat zegt dat over die man? Het gedrag van die man? Dat zegt, dat zegt misschien iets over die man, maar de reactie dat ik het pervers vind... zegt ook iets over mij en over onze cultuur. Dat we, wij vinden dat dat niet kan. Dat ja, daar... ik, ik, ik las dat bericht en ik riep, zo'n man kan niet aardig zijn. <laughs> Dat zou heel goed kunnen. <laughs> ik, bedoel, ik denk ja, dat je dat daar doet. Zo'n flatbouwer dat geeft dat misschien aan. Maar dat, dat je zo rijk bent... Met eigen helikopterlandingsplaatsen. Ja. Ja, theater. Hangende tuinen. Hangen de tuinen. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Wat moet je ermee? Nou, zeer comfortabel wonen met je gezin... maar ik denk dat je elkaar voortdurend ook kwijt bent. Dus. <laughs> ja. okay. Bettine, Bettine Friese-Koop, wat is uh, jou deze week Ja, ik, uh, Vandaag in het Parool las ik een uh, in, in interview... met uh, de nieuwe directeur van het CPBN. Dat is uh, de, de, de overkoepelende uh, boekenorganisatie. Boeken, uh, uh, naar, naar aanleiding van natuurlijk de komende boeken, boekenweek. En uh, die uh, hield een pleidooi voor uh, ondeugendheid. En dat vond ik ontzettend leuk, want... Uh, uh, hij had ook uh, uh, een paar favoriete uh, uh, figuren uit uh, boeken... zoals uh, het boek van Remco Kampert, Het leven is verrukkelijk. Hij vond Panda bij uitstek ondeugend en hij... Uh, vervolgens vroeg de interviewer: Bent u dat zelf ook? Nou, hij zegt als het no nodig is, want ondeugend is niet brutaal. Van brutaal hou ik niet. Brutaal is plat en grensoverschrijdend. Ondeugend is niet kwaad bedoeld, maar uitdagend en op een vrolijke manier grensverleggend. Ondeugendheid moet. Lang levende ondeugendheid. En nou, niet als romansfiguur, maar gewoon bijzonder. Ja, en toen dacht ik van: zijn. Dat vind ik dus ontzettend leuk. En veel mensen weten het verschil niet tussen brutaal en ondeugend. En wat ik nou zo leuk vind aan een Chinezen... om daar weer eens even op terug te komen, <lacht> dat die dat wel weet, want die zijn ondeugend deugend en dat is leuk aan dat volk. Werkelijk? Ja. Goed, uh, misschien kom het straks nog wel even te spraken. Paul van Lange, wat is u uh, opgevallen? Nou, uh, het is meer een persoonlijk verhaal eigenlijk. Uh, afgelopen week uh, hebben we black mollies verkocht. Black mollies zijn kleine visjes. En we hebben ze drie weken geleden op Marktplaats gezet. En, uh, en op een gegeven moment komt er, heeft er iemand gereageerd. En we hebben twintig van die kleine black mollies uh, verkocht. Daar kregen we uh, tien euro voor. En het mooie was, stuk. en het was nee, niet, niet per <laughs> stuk. En, uh, en het mooie was eigenlijk, en dat zou toch naar de kinderen toe gaan, ik heb twee kinderen. En uh, het grappige was dat het ontzettend veel voldoening gaf om op die manier een keer geld te verdienen. En gewoon iets wat je, wat je zelf hebt gekweekt, bij van spreken. En dat geld daadwerkelijk in je handen te krijgen. En dat geld, die 10 euro, was gewoon veel meer waard... dan ja, uh, een andere 10 euro die je via je werk op een zakelijke manier verdient. Of, of die van je, je oma hebt gekregen. De, ja, ja. wij zo spreken. Dus, dus het is wel een leuk, vooral in dit elektronische tijdperk... waarbij je pint en alles is abstract. Eindelijk is geld gewoon echt in handen. Dit is Tot 7 uur, Pavlov. Ja, onze ogen zijn deze dagen gericht op Japan. Er zijn nu al honderden doden te betreuren. Men verwacht er een paar duizend. En de beelden van de tsunami zijn angstaanjagend. Maar ook spectaculair. Probeer er maar eens niet naar te kijken. Als er in Nederland een ramp plaatsvindt, trekt het ook kijkers. Ramptourisme, ik zei het straks al, klinkt negatief. Want het riekt naar sensatiezucht. Maar Paul van Lange ziet in dat ramptoerisme ook andere aspecten van het menselijk gedrag. En Paul van Lange is sociaal psycholoog, gespecialiseerd in egoïsme, hè? Ja. Zet, zet, zet jij de televisie aan voor, uh, voor zo'n ramp? Ja. Uh, het is toch zeer interessant om, om daarnaar te kijken. Het, ja, het is zodanig afwijkend van datgene wat je gewend bent... dat het natuurlijk, uh, ook al wil je het niet, dat het de aandacht trekt. En als je ernaar kijkt, uh, dan blijf je ook kijken. Het is niet zo dat je ervan wegloopt. Dus je bent elke keer weer nieuwsgierig naar de volgende stap. En waarom is het zo boeiend? Waarom is het boeiend? Alles wat e afwijkt, wat extreem is, daar, wil, daar, daar zijn mensen op gericht. En vooral als het extreme ook nog bedreigend is of negatief is... dan, is dat, dan trekt dat helemaal de aandacht. En hoe komt dat? Nou, een hele belangrijke uh, verklaring is, is dat uh, als wij dat niet zouden doen... dan zouden we eigenlijk niet leren van elkaar. Je wilt gewoon leren van hoe gaan mensen om met die bedreigingen. Uh, wat kun je ervan leren? Het is, het is heel functioneel voor jezelf, voor anderen om te kijken naar hoe mensen omgaan met bedreigingen... met negatieve dingen die hen overkomen. Om, om, uh, nou, als, je als je dat niet zou doen, dan zou je weinig leren... zou je minder leren dan, uh, dan anders. Maar ook van zoiets wat in Nederland eigenlijk nooit voorkomt. Zo'n aardbeving gevolgd door een tsunami. Wat, wat kan ik daarvan leren? Nou, je hebt toch altijd... Uh, ik denk dat het bij wijze van spreken in ons systeem zit. Dus alles wat maar... Uh, ook al is het iets heel anders wat bij wijze van spreken... hier in Nederland niet snel zou gebeuren... dan nog is het toch interessant om te kijken hoe mensen daarmee omgaan. Want er zijn altijd al linken te leggen met je, met je eigen leven. Bijvoorbeeld... Ik weet precies wanneer dat was, maar in 95 geloof ik. Toen die nou ja, dat toen overstromingen waren in de buurt van nou, in Zitteren, was het in Maastricht? Ja, in Stricht, ja, ja. En in Culeborg, et cetera, et ja. Dat was ook heel erg bedreigend voor mensen. En dan zag je het ook dat mensen. Ja, ook ruimtoerisme zag je natuurlijk ook. Uh, maar dan zie je ook dat mensen daar heel erg op gericht zijn. Ook mensen die er. Nou ja, die dat eigenlijk niet over zal overkomen. Ja. omdat ze bijvoorbeeld in de flat wonen, bij wijze van spreken. Ja. Nou, nou, nou, zei ik bij dat ramptourisme. daar zit uh, sensatiezucht. Ehm. Ja. Um... Dat speelt toch wel een rol. Het is toch niet alleen maar dat we kijken om ervan te, om ervan te leren. Ja, nou ik, de, dat, dat sensatiezucht, dat heeft er een beetje mee te maken. In de zin dat mensen alles wat afwijkt, is, is, is nieuwswaardig. Uh, als mensen iets uh, zien wat, uh, wat heel erg afwijkt... van de dus mensen met, met, een, met een heel apart gezicht, bijvoorbeeld. Ja, dat trekt ook meer de aandacht. Ook, mm -hmm. al, ook al zou je dat niet eens uh, willen zien, ook heb je er misschien niet heel veel aan. Dus het heeft op zich is dat, is dat ook een onderdeel van dit, uh, van dit hele verhaal. Maar het leren is ook een belangrijk aspect. En, uh, gewoon hoe mensen daarmee omgaan en die informatie zomaar even krijgen. En, en daarom willen mensen er ook graag over praten. Ja. Uh, dat is een heel belangrijk aspect. Nee. Maar als mensen erover praten, dan is het toch eerder van... oh, heb je dat gezien? Wat erg. Dat is het ja. toch niet van, goh, wat heb jij ervan opgestoken? Nee, het is, het is erg, maar ook... Uh, het is, dat, dat is empathie in feite, hè, dat mensen zich heel snel verplaatsen in het lot van die mensen, wat hen overkomt. En, en, maar ze zullen ook vragen, wat zou je nou doen in zo'n situatie, bijvoorbeeld? Of uh, men, men wisselt toch informatie uit, ook een beetje om te leren... en te kijken van, en te vergelijken, wat zouden anderen doen? Uh, nou is dit een hele extreme situatie, en die misschien in Nederland... Uh, ja, Alleen maar uh, hypothetisch kan voorkomen, nooit in het echt, bij zo'n spreek. Um, is dat toch iets wat mensen wel, uh, wel bezighoudt? Uh. Maar is, is sensatie, ik noemde het negatief, maar is dat eigenlijk negatief? Ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. En ik denk dat ramtoerisme een hele negatieve term is. Uh, en die komt met name voor door dat mensen soms hulpverleners blokkeren. En dat is natuurlijk heel lastig. En dat is waarschijnlijk helemaal niet zo bedoeld. Dat en ze in de weg lopen. Ja, dat, dat komt natuurlijk uh, voor bij uh, waarschijnlijk niet uh, op dit moment in Japan. Dat, dat, dat, nee, we, nee. dat, dat valt niet te overzien. Maar stel dat er een ramp is, dan is het heel vaak dat, dat er wordt gezegd van die mensen die lopen de hulpverleners in de weg. En dat zal dus deels hmm. zo zijn. Maar ja, net zoals in een winkel, uh, dat mensen soms met een karretje en die weten uh, dat ze heel veel mensen zitten te blokkeren, gebeurt dat ook bij, uh, bij, bij dit soort. Van ongevallen ja. en rampen. En dat is heel lastig. Maar daarmee vind ik niet dat, uh, dat je nou mensen moet wegzetten als uh, okay. ze zijn ramptoeristen. Wat een hele negatieve. Ja. Uh... Maar je maar hebt die... ook heel vaak van die kijkfiles op, uh, op de snelweg. Als er een ongeluk is gebeurd, dan is het aan de andere kant uh, staat het ook vast. Omdat iedereen wil kijken wat er is gebeurd. Ja, nou ja, het trekt de aandacht. Alles wat afwijkt van het normale en vooral wat negatief is... en mogelijkwijs bedreigend, euh, dan, dan trekt dat de aandacht. En dat is, dat is toch belangrijk. Ook in het verkeer bijvoorbeeld. Dan, dan word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt... dat ongelukken wel voorkomen. Ja. En, en in feite is dat dan hier zo slecht. Maar heeft dat dan direct in relatie met egoïsme... omdat je dan voor jezelf wil weten hoe jij ermee omgaat? Of moet dat zien? Nou ja, ik denk dat de leerervaringen... die doe je met name voor jezelf, maar ook waarschijnlijk voor, voor je naasten. En, en, en dus wat dat betreft is het wat breder dan alleen maar egoïsme. Maar leren is, het, is het natuurlijk wel... dat doe je via anderen voor een, voor een belangrijk deel. Uh, je leert bepaalde vaardigheden via anderen om, door observatie. Dat doen apen, maar dat doen mensen ook. Ja. Uh, nou, dit is al inderdaad ook een voorbeeld van... dat je daardoor ook leert om bijvoorbeeld empathisch te zijn. Dat je ziet van, goh, hey, dat doet iets met mensen. Ja. Kinderen die zullen bijvoorbeeld zien dat sommige ouders echt betrokken raken op zo'n ramp... en die denken van, hé, hey, dat is toch wel iets uh, nou ja, uh, wat heel ernstig is... en uh, waar je moet bekommeren. Uh, een, een kleiner voorbeeld, maar niet minder dramatisch... omdat het uh, uh, slechts één individu betreft... maar uh, van de flat die tegenover ons kantoor staat... sprong gisterochtend de man. En ik kwam op kantoor en collega's stonden allemaal voor die ramen te kijken. En ik ben er ook bij gaan kijken van, hoe gaat dat nou verder? Uh, toch voelde ik een zekere gêne ja. uh, ja. dat we daar zo stonden. Nou ja, dit is, uh, niets menselijks is ons uh, vreemd. Uh, die sheane, die, nou, het feit dat je die gêne voelt, suggereert toch ook weer dat, uh, dat je niet schaamteloos zeg maar, mm -hmm. sensatiezucht uh, nastreeft. En ja. Um, dus er is meer aan de hand dan alleen maar sensatiezucht. Er is ook iets... Uh, nou ja, empathie speelt toch een, een rol. Hoe kan iemand dat gedaan hebben dat je je bepaalde vragen gaat stellen? Ja, daar ik denk het ook over. Ik denk ook wel eens... Uh, en dat zeg ik niet uh, alleen als, uh, als psycholoog... Maar ik denk dat de meeste mensen toch ook wel een sterke psychologische nieuwsgierigheid hebben. Waarom doet iemand iets... Um, kinderen hebben dat in feite ook. Me heel, veel kinderen, heel veel vragen die kinderen stellen... die gaan vaak in op de psychologie. Waarom, waarom doet Piet? dit? Ja, maar even, even, en is het, is het wel fair, bijvoorbeeld? Ja. De, de empathie. Uh, wij zitten naar uh, die afschuwelijke... maar toch spectaculaire beelden te kijken in Japan. Maar we kunnen eigenlijk niks doen. Nee, dat is het grappige. En grap... dat, dan ja, denk dat... ik, ja, waar zit die empathie dan? Wat... Nou, dat, dat is grappig. Ja, ons... ons lichaam functioneert ook een beetje los van ons handelen. In de zin dat ons, ons lichaam kan bijvoorbeeld empathisch geraakt worden... ook al kun je niks doen. Stel, je kijkt naar Bambi. Uh, een kind zet, voor, zet een kind voor de televisie en uh, dat kind gaat huilen bij Bambi. Mm -hmm. Als je dat kind zou vragen... Uh, wil jij uh, je speelgoed uh, geven aan Bambi... zodat hij zich veel beter gaat voelen... dan zal dat kind wat, dat waarschijnlijk doen. Dus dat kind is biologisch geraakt... Empathisch, die, die voelt helemaal mee, gaat huilen, et cetera, et cetera. We gaan naar films toe, je ziet daar mensen ook ontroerd raken. Er, er is maar heel weinig voor nodig om die emoties te ervaren. En die emoties zijn heel sterk en richtinggevend, richting helpen. Dus je wilt eigenlijk wat doen. Nou, met Bambi kan dat niet. Uh, nou ja, dat is in zekere zin dus uh, lastig. Maar tegelijkertijd uh, willen mensen daar toch weer achteraf wel graag weer over praten. Zoals kinderen, van god, is het toch, is het toch wel erg voor dat... Ja. Voor maar eigenlijk suggereer je hier wel mee dat, dat uh, zulke beelden uh, helpen om geld te storten. Of, ja. Ik weet niet of dat nodig is voor Japan, maar uh, bij die tsunami. Uh, hoe lang is het geleden? Dus, uh, ruim zes jaar geleden, in, uh, in uh, bij in Indonesië, Indonesië, ja, ja. ja, Thailand. Ja. En daar is toen flink geld gestort. Ja. En daar helpen die beelden dus bij. Zeker, ja. En uh, ik denk dat empathie, dat dat een emotie is die eigenlijk heel erg onderschat wordt. Empathie is heel snel aangewakkerd. Het, is, het staat ook los van moraliteit. Het is niet zo dat je empathisch wil zijn. Voordat je het weet, ben je al, uh, hm. eh, trek je het, het lot al aan van datgene wat je ziet. Vooral als je die beelden ziet uh, van, van Japan, nou, die zijn, die zijn tamelijk heftig. En uh, als je dan gewoon nagaat dat iemand gewoon een modderstroom van, van, van, van acht meter over zich heen krijgt, spreken. Ja, dat is. En met allerlei stenen en noem maar op. Ja, dat, uh, dat, dat doet wel iets met mensen. Dus ik denk dat die beelden inderdaad heel erg datgene wat mensen kunnen doen, en dat is in Nederland met name toch voor de meeste mensen, althans, dat is geld geven. Nou ja, mensen voelen zich daar zeker door aangesproken. En die empathie helpt hen daarbij. En je zei, uh, ik denk dat de empathie onderschat wordt door wie? Nou, dat zeg ik deels omdat ik denk dat... Het, in de wetenschap heeft er nu pas een soort erkenning gekregen. Maar ik denk dat in, in de maatschappij heeft men het heel snel over... Goed doen is iets van redeneren, is iets van moraliteit. Terwijl eigenlijk in ons biologisch systeem zit ook al heel veel empathie. Als, uh, als jij bijvoorbeeld jezelf op, met een met hamer op een vinger slaat... dan voel ik toch een heel klein beetje die pijn. Ook al wil ik dat niet eens ja. voelen, bij spreken. Stel dat ik het niet eens mag, dan nog... Uh, als jij je op, de, op je vingers slaat, dan voel ik ja. waarschijnlijk een deels, uh, gedeeltelijk die pijn. Ja. Nou ja, dat, dat suggereert al hoe sterk dat is. Het zit heel sterk in ons systeem. Ja. En, dat, en dat wordt onderschat. Uh, uh, ik was onlangs uh, dat zelfs muizen dat kunnen voelen. Als een muis pijn heeft, gaat de ander ook een beetje zielig kijken. Ja. Nou ja, ik, uh, ik weet niet alles van muizen af, maar ik weet wel dat, dat de dieren dichter bij ons in de, in de evolutie... Dat, die inderdaad, uh, dat daar ook aanwijzingen zijn... Uh, niet altijd even sterk overigens. Uh, die, die, die zijn meer egoïstisch uh, dan, dan menigeen denkt. Ja. En, en, maar uh, empathie speelt uh, is wel een, speelt een belangrijke rol. Ja. Ja. Hoe komt het dan dat we dan toch nog vaak zo'n rotzakken zijn? Vraag je af, al, als het zo'n nou ja, basisgegeven in ons is. De mens is uh, goed in dat opzicht, biologisch gezien goed, maar de mens heeft natuurlijk ook zijn minder goede kant. En als ik daarover ga vertellen, dan, ja, dan ben ik even <lacht> ja, je bezig. Je nog even te ja, als je gespecialiseerd bent in het egoïsme... dan kom je die tegen, natuurlijk. Is er een moment dat wij... Uh, of wanneer is dat moment er, dat we er genoeg van krijgen? Van het kijken naar die beelden van de tsunami. Ja, kan je ook uh, um, voldaan raken daarvan? Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment... als, de, als er geen nieuwswaarde in zit... Uh, als het elke keer dezelfde beelden zijn... of het is elke keer min of meer hetzelfde co uh, commentaar... Uh, dan zullen mensen toch hun interesse langzaam maar zeker een beetje verliezen. En dan zal die empathie ook niet meer uh, aangewakkerd worden. Uh, en er dus pleit ook weer voor het idee dat mensen er dan niet meer van leren. Als het op een gegeven moment uh, iets is wat ze al gezien hebben... dan, uh, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja. Uh, misschien speelt dat voor journalisten sterker dan voor andere mensen... maar het is ook volgens mij... Uh, je wil het gezien hebben, je wil erbij geweest zijn... want het is een historische gebeurtenis. Dat ja, is niet echt je onderzoeksterrein, nee, maar speelt dat niet een rol? Dat kan ik me voorstellen. Het idee van erbij zijn. Uh, ik weet dat ik ooit een keer uh, terugreed van, van, van Almelo naar, naar Amsterdam. En toen kwam ik de SC Twentebus bus tegen... En die waren voor het eerst kampioen geworden. En, die gingen, en ik was de derde auto die stopte aan de andere kant, zeg maar, om dat te kunnen zien. En toen vond ik het toch wel leuk dat ik erbij was. Ja. En, en waarom is dat zo leuk eigenlijk? Het is, Hij komt het is, het is leuk om te delen. Het is, uh, oh. ja, het, in, in, in een grotere verband is dat toch uh, iets waar, waar je altijd ja. met plezier op terug kunnen kijken. Uh, voor de uitzending begon spraken jij en... Uh, en Bettine Friesenkoop over aardbevingen die jullie een beetje meegemaakt hebben. Jij in Cal uh, Californië en Bettine, jij in China. Jij zei, het ging heel anders dan ik dacht. Ik dacht, het uh, je, uh, wordt helemaal door elkaar geschud, maar het was een soort golfbeweging. En jij, Paul, je zei, uh, ze zei earthquake. En ik dacht, ah, dan is het helemaal niet zo erg. En dan zat er gezegd, aardbeving. Ja. Maar hoe komt dat, dat dat zo'n verschil ja, maakt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit is, toen was ik 24, dus is al een heel tijdje terug... En uh, ik, ik stond heel erg van te kijken dat ik niet in paniek raakte. Het was om 7 uur s ochtends en ik, ik, bijna, ik overdrijf bijna, bijna niet als ik zou zeggen... van ik draaide me nog een keer om. Um, en het kwam, heeft te maken met de taal dat earthquake... daar heb je, heb je geen negatieve associatie... ja, wel wat negatieve associatie, maar aardbeving klinkt veel ernstiger. Ja. Uh, in je eigen moederstaal komt het veel harder aan. En ik heb begrepen dat, uh, dat Johan Cruijff ook een keer uh, zoiets had meegemaakt... toen die, uh, toen hij een hartaanval kreeg in, in Barcelona. Toen hoorde hij dat in het Spaans, dat hij een hartaanval had gehad. En toen was het toch minder erg dan wanneer je had gehoord van het is een hartaanval, ja. Met al die, al die associaties die je van als jong kind hebt meegemaakt... Van, nou, dat betekent, uh, dat is heel ernstig. Ja, dat is bijzonder ernstig. Ja. Uh, uh, jou jou hebt... als je het in het Chinees hoort, tieten... Nou, dan <lacht> denk je helemaal van, het uh, dat is helemaal niks. <lacht> dat is het woord voor aardbeving. Ja, ja. En, ja. Maar jij was erbij en jij zei... Uh, uh, de aarde er gingen zo'n soort golvend tapijt. Om nou, het door. was een naschok, hè? Een, een, een grote naschok. Waar ja. toch ook uh, een heleboel huizen, duizenden huizen weer door beschadigd raakten. Maar het was, ik was daar naartoe gegaan om een, een vervolgverhaal te maken. op ja. de aardbeving uh, die in Sichuan had uh, plaatsgevonden. En ik stond daar ergens op een uh, soort. Uh, onder de, de, uh, de, de afkapping van een hotel uh, lobby. En opeens uh, voelde ik net alsof ik zo. alsof ik in een zeilboot zat. En, en een hoge golf eventjes over moest. En toen zei iedereen, tiensten en ik rennen. <laughs> en jij bleef staan, want je dacht, ach. Ja, ik bleef staan, nou ja. dat kan je gebeuren. <laughs> ja. Nou, eh, Paul van Lange, hartelijk dank. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur, Pavlov. Onze maandgast is Bettine Vriesekopen. En zij vergelijkt in maart elke week in Pavlov het gedrag van iemand uit de actualiteit met de situatie in de sport. En Bettine, wie sprong er deze week voor jou uit? Nou, het was natuurlijk het fenomeen, de aardbeving. Zoals we er net ook over hadden. Uh, en ik dacht, uh, ik keek naar, uh, ook natuurlijk naar die beelden. En uh, ik zag dat. Vooral in Tokio natuurlijk zijn de Chinezen... of de, de Japanners zijn natuurlijk heel erg goed voorbereid op die aardbeving... omdat het natuurlijk een aardbevingsgebied is. Maar voor mijn gevoel zag het er ook allemaal... de manier waarop de zeg maar, hulptroepen werden gemobiliseerd... zag er allemaal heel erg efficiënt, of het leek allemaal heel efficiënt georganiseerd. En toen dacht ik, goh, die Japanners die hebben dat natuurlijk ook weer van de Chinezen afgepikt... want ja, de Japanse cultuur heeft heel veel dingen overgenomen van de, van de Chinezen. En uh, daarbij denk ik aan het boek Sunse, die Art of War... Dat is een, een, een boek dat ongeveer 500 jaar voor Christus is geschreven... door een, een oorlogsstrateeg, een van de grootste Chinese denkers ooit. En door zijn boek zijn heel erg veel andere leiders, zoals Mao Zedong... en ook Napoleon geïnspireerd om een oorlog te winnen. Maar in feite is het boek later helemaal getransformeerd... tot een soort managementboek. Uh, en ook de, ja, de Japanse bedrijven uh, hebben dat Sun Art of War gebruikt... om hun uh, post-Tweede uh, Wereldoorlog uh, industrialisatiemodel op te baseren. En toen dacht ik, goh, als ze dat in het bedrijfsleven hebben gedaan... misschien doen ze dat ook wel met die, uh, het manager van die aardbeving. Toen ben ik eens gaan googlen. En Want wat, was wat, wat, wat staat er dan in wat zo bijzonder is in het boek? Uh, nou, allemaal strategieën. Ze hebben dat onderverdeeld in uh, allerlei... Uh, uh, uh, manieren hè, waarop je oorlog moet voeren... en uh, wat er allemaal bij komt kijken. Bijvoorbeeld, ze hebben het over spionnen, ze hebben het over... Uh, uh, uh, terreinen hè, die je moet uh, verkennen en moet beheersen. en uh, hè, Hoe ga je met het weer om en dergelijke... En de Japanse, en daarmee gebruik ik het eigenlijk als metafoor uh, voor de sport, Omdat ik weet dat de Chinezen dat boek van voren tot achter lezen als een wedstrijd spelen. Hè? Dus ik heb, toen ik in 1991 in China kwam, had ik een vrouw ontmoet en die gaf me dat boek. En die zei, als je de Chinezen, de Chinezen wil verslaan, dan moet je dat boek uh, lezen. En dan moet je ook begrijpen welke strategieën ze gebruiken. En toen ben ik dat gaan lezen, toen begreep ik inderdaad... Veel, veel meer van, uh, van die strategieën. Want de Chinezen zijn natuurlijk heel erg slim. Uh, en die, die gebruiken... Uh, ja, die zijn gewoon veel masters, meesters in het beheersen van hun energie. En om dingen op het juiste moment te doen. En dingen achterwege te laten op het juiste moment. En hè? dat is wat je eigenlijk nu ziet in Japan ook. Ja, Als je daar naar kijkt, dan denk je, ja. dat blijven jullie kalm? Wat blijven jullie? Ze doen precies de dingen op ja. het moment dat ze nodig zijn. Want dat Bewonderenswaardig vond ik het. Ja, het is, zeg maar, het is een handleiding om met zo min mogelijk energie en ja. zo groot mogelijk resultaat te bereiken. Nou, en toen zei, en ik zei al van, nou, dat, ik ga dat dus even googlen. En ja. toen zag ik dus dat er een, een, een, een rampendeskundige genaamd Taiki Saito uh, na de grote ramp van 1995 uh, opriep tot het beter hanteren van, uh, van de Soense in, dit zo, in de, de aanpak van dit soort rampen. En uh, toen dacht ik, nou, dat is een mooie metafoor eh, ja. met uh, uh, hoe dat in het topsport gaat. Want dat, dat zie je dus inderdaad nu gebeuren. Ja. ja. Dankjewel, Bettine. We hebben live muziek, de band Joost, niet helemaal uh, aanwezig. Maar wie wel met een toevoeging heeft die vanavond trouwens optreedt... in de Forstin, in Hilversum, om 11 uur. Kunt u daar ook nog gaan kijken. Zij gaan nu het nummer spelen Every Night. Now she has a chance to do what she really likes, what she dreamt about all her life. I will support her even if it means she. But before she returns I have to reveal Some love I don't want to tell Cause she Doesn't know me that well I won't come along Still the music Makes me say the secretly I know I'm not That strong So every To lead this silly empty life instead. So I pick up the phone to tell her that she's my home. But it's too late, cause she made up her mind and says, I'm still too young to settle down. Too uptight to lead a decent life. It's too short. To figure out your fate, your fate. Say we're still too young to settle down. Till I'm to lead a decent life. It's too short to figure out your fate, your fate. So every night I sing this song for you in my room. I will. We choose when we're closer to her Every night I say, and 'cause we're still too young to settle down. Too uptight to lead a decent life, too short to figure out your fate. Met uh, Every Night. En die hoorde werkelijk een onverwoestbaar oud trapharmonium. Zo eentje zoals mijn meester van de vijfde klas had. Prachtig. Vanaf maandag gaan bij Veilinghuis Sotheby's allerlei persoonlijke spullen van prinses Juliana onder de hamer. Meer dan 10.000 objecten worden geveild. Het topstuk is een servies ter waarde van 40.000 tot 60.000 euro, maar ook op porseleinen beeldjes, een zilveren poederdoosje, meubels en schilderijen kan door iedereen geboden worden. Wat vertellen die spullen ons over de prinses? Kun je aan de hand van iemands spullen eigenlijk iets zeggen over iemands persoonlijkheid? Over iemands gedrag? We gaan erover praten met hoogleraar Cultural Design Timo Timo, ja. heb jij iets in de catalogus gezegd, gezien wat je graag zou willen hebben? Ja, dat, dat, dat is niet, niet zo heel veel gek genoeg. Ja, ik krijg natuurlijk altijd, maar wat me, wat me bijzonder trof... Wat ik ook heel koninklijk vind zijn voorraadpotten, gewoon, zeg maar, die je bij een, bij een, bij een groot, uh, elk groot waarhuis kunt kopen, maar dan van keramiek. En die zijn gemonteerd. Dus er zit een, een greep op en een, en een, en een frame op van zilver. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat iets wat toch uh, waarvan je kunt aan kunt nemen dat het in de keuken thuis hoort, ja. dat het op zo'n luxueuze manier uitgevoerd is. En om helemaal zeg maar, een kerst op de taart te planten... zijn ze ook allemaal nog voorzien van een zilveren slotje. Dus een slotje een op de slotje. voorraadpot. Ja. ja, dus of de oranjes nou zo achterdochtig waren... dat wil ik hier niet beweren. Ja. Dat kwam wel vaker voor in dat soort huizen. Ja. Het zijn natuurlijk ook hele grote voorraadpotten... want er moest heel veel thee of heel veel cacao in kunnen... want dat hele paleis moest voorzien kunnen worden van... Nou, toch tenminste minste take, ook al, weet ik niet. Hoewel, zou zou ik, je dat... erop willen bieden? Uh, nou, ik geloof dat ze er 800 tot 1000 euro voor vragen. Dat, dat ben ik dan weer te gieren voor. Okay, dan nou, ga nou, toch naar Ikea. Dat <laughs> toch een leuke gedachte. Ja, dat de zo'n slotje opendraait en dan een hand kapucijnes eruit <laughs> <laughs> Ja, aan de telefoon hebben we Andrea Keizer uit Amstelveen. Zij gaat op maandag wel naar de veiling en bieden. Goedenavond, mevrouw Keizer. Ja, goedenavond. En, ja, bent u zich aan oriënteren tijdens de kijk kijkdagen? Uh, ja, er waren een heleboel leuke spullen. Maar waar ik vooral voor kwam, ik weet nog niet of ik erop bied, maar uh, dat uh, waren die witte tuinstoelen. Uh, uh, toen ik uh, als kind opgroeide in de jaren 50, uh, zag je altijd dat hele gelukkige gezin op de uh, paleis Soestdijk. In de tuin, op die tuinstoelen zitten, ja. En die zag je op die tuinstoelen zitten. Een groot uh, gazon, groen en, en altijd vrolijke vader die altijd grapjes maakte. En uh, de koningin die schroomkant twee en dat was een hele lieve moeder. En daaromheen allemaal vrolijke prinsesjes in mooie jurkjes en kwispelende honden. En uh, ja, dat riep voor mij het beeld op van een gelukkig gezin. En uh, ja, en welvaart. En ik zag dat uh, als een ideaal beeld voor mijn toekomst. Dat, dat leek me ook prachtig, zo'n zo uh, gelukkige omgeving. Maar uh, wat, wat er dan nog bij kwam, was dat eigenlijk dat. Uh, ...daarin ook heel uh, uh, belangrijke gasten uh, plaatsnamen. Uh, ik, oh, ik weet niet eens of het klopte, maar Eisenhower en Dulles... ...en dat waren namen die uh, ouders met heel veel ontzag uitspraken. Uh, er waren zorgen, er was Korea en Indonesië. Dat waren uh, namen die regelmatig vielen. Mm -hmm. Maar uh, je wist altijd dat uh, je grote vriend Amerika daar had je een rotvast geloof in en uh, die zouden altijd helpen in donkere tijden. Maar en, even uh, terug naar die stoeltjes, want ik, ik ja. heb wel gehoord dat ze niet lekker schijnen te zitten. Nee, nou, je mocht er niet in zitten. <laughs> dus, uh, maar ja, uh, het stond wel uh, voor het beeld wat je had uh, maar... als kind. Voor, voor, voor het gaf je een, een gevoel van uh, onkwetsbaarheid. Ja. Uh, uh, die mensen, die belangrijke mensen die daarin uh, zaten, uh, nou... Dat, uh, dat maakt een diepe indruk op je, je zag En dat Gaat u daar de... maandag op bieden op die stoeltjes? Uh, nou, ik weet het niet. Want ja, je moet ze natuurlijk goed verzorgen. En ze zijn echt heel zwaar en echt uh, heel groot. <lacht> toch wel. En zet u ze dan in de tuin of in, het, in huis als u ze uh, toch? Nee, uh, nee, dat zou ik ze in de tuin zetten. Maar ik heb natuurlijk geen nakijt die ze s'avonds uh, onder dak zet. Dus uh, <lacht> <lacht> misschien. Uh, ja, ik moet er nog even over denken of okay. ik dat wel doe. En nou, ze verdienen wel een, een likje verf, geloof ik. Ja, bent? ze hebben wel een likje verf nodig. En uh, ja, je kunt ze natuurlijk niet in de regen buiten laten staan. Nee. Uh, dus ja, ik weet niet of ik een goede verzorgster voor die stoelen zou zijn. Maar de, uh, die idee uh, leek me wel even heel aantrekkelijk om die stoelen nou, uh, ja, om die in de tuin te zetten. Nou, heel veel succes. Ik ga voor uw duimen dat, uh, dat het erbij zit uh, maandag. Ja, dank u wel. Oké. Okay. Ja, goed. Dag. Dag. Dus. Ja, Timo, waarom willen we zo graag iets hebben van uh, nou, iemand als uh, prinses Juliana? Nou, die, mev die mevrouw aan de telefoon neemt bijna de woorden uit de mond. Want als ik zelf zonder haar telefoonberichtje uh, had mogen zeggen... waarom juist koningin Juliana zo populair is, dat is nostalgie. Dat is terug naar de jaren 50. Het Nederland wat nog ongeschonden is... Waar de, he, waar de World Trade Tower nog niet ingestort is, enzovoort, enzovoort... En aan dat, bij dat beeld, daar wil je wel bij horen. Zoals mevrouw daarbij wil horen. Ja. Um, kijk, als ik tegen mijn studenten die 18, 19, 20 jaar zijn zeg: Goh, ik ga een voorraadpot van Koningin Juliana kopen. dan vragen ze wie was dat ook alweer? Ze hebben geen idee. Ja. Maar nou, met permissie, mevrouw is misschien toch ook al 25 geweest. Die kan zich Koningin Juliana nog perfect herinneren. En dat was een moeder des vaderlands. Dat was natuurlijk ja, een zorgvuldig gecomponeerd beeld. Hè? Bernard en Juliana en de kindertjes. Ik bedoel, nu weten we dat Bernhard de Levens grote was. En koningin Juliana helemaal niet van Amerika hield. Dus ik weet niet of ik mevrouw een droom verstoor. <laughs> maar daar geloofden we wel in. Dat ja. Nederland wat bij de wereld hoorde... En dan ook nog zo'n gelukkig koninklijk gezin. En dat is zeg maar het beeld dat wat wij ervan krijgen. Van, van, die, ja. sp van die spullen van de kant. Nou ja, ik, dat weet ik niet. Of je van die spullen zelf. Dan, moet, het... je, dan moet je het verhaal bij je hebben. Uh, ja. Ja, en dan moet je. Deze, ik heb die, die dikke catalogus van die Amsterdamse firma. Die het gaat veilen voor. Maar nou, die is dus zo dik als een, als, een, als een kindervuisje, zal ik maar zeggen. <laughs> Magelijk wit. En daarvoorop staat in fel oranje. Queen Juliana of the Netherlands, in goed Nederlands. Nou, dan hadden ze het beter in het Nederlands kunnen doen, want volgens mij gaan alleen Nederlanders daar iets kopen. Ja. Dat, dat denk ik toch? Alle, alle toelichtingen zijn in het Engels. Ah, ja, ik, ik denk dat dat bedrijfspolicy is van deze firma. Dat ze het in het Engels moeten doen. Maar het is natuurlijk een volkomen Nederlandstalig... Uh, een Nederlands uh, koperspubliek. En het, alleen die catalogus zegt al wat. Niet alleen qua dikte of hoe het eruit ziet, Maar dat het helemaal opgehangen is aan koningin Juliana. Dat is, daar krijgen we dat heerlijke uh, veilige gevoel bij. En als je gaat kijken wat er allemaal in staat... ja, dat heeft koningin Juliana natuurlijk zelf allemaal nooit gekocht. Dat was al 200 jaar soms in de familie. Mm. En in het begin zie je ook die hele stamboom... Nou, hier zitten spullen tussen van Willem die en so, uh, prinses die en prinses Marianne de zus. Hè? Dat, dat zijn, maar dat zijn mensen die, die zeggen ons niks. Nee. En Juliana, bedoel, nog mooier zou het zijn als het van Maxima was, maar dat kan natuurlijk nog niet. Maar Juliana, dat is natuurlijk precies de goede tijd. Dat is nostalgie, dat verkoop je wel. Maar goed, dat is het beeld wat, wat, wat wij hebben. Ja. Maar ja. Um, wat voor beeld krijgen wij uh, als we naar die spullen kijken van uh, Juliana? Nou, als je met wij bedoelt, het Nederlandse volk, dan moet je daar een verhaal bij hebben. Maar als je, als je aan mij als kenner vraagt: uh, uh, welke indruk heb jij van die spullen? Nou, het is, het is ongelooflijk veel. Dat is het eerste wat opvalt. Mm -hmm. bedoel, als dit uit één familie komt, het komt dus niet uit één huis, het komt al uit negen paleizen. Van maar, zolder ook nog? Van zolder ja. ook af en uit de kelder. En, en allemaal dingen die Juliana waarschijnlijk soms niet eens gezien heeft, ben ik wel. Um, dan is het ontzettend veel. De kwaliteit is heel behoorlijk. Maar het is ook, het is, je zou bijna kunnen zeggen, het is uh, symbolisch... of het staat voor een burgerlijke cultuur. Het is eigenlijk helemaal geen koninklijke waar. Waar, waar lees je dat dan af? Nou, kijk, als je denkt aan, aan een koninklijke uh, inboedel... dan denk je aan zeg maar, belangrijke uh, interieurstukken of schilderijen... die stonden voor de macht en de smaak van zo'n koninklijke familie. En de Nederlandse koninklijke familie heeft dat eigenlijk nooit gehad. Vind je het Ik... een ratje toe? Een je toe is het sowieso, maar dat is, dat is bij elke veiling die, uh, waar, een, waar een huis leeg getrokken wordt. Hiervoor zijn dus veel huizen leeg getrokken. En het, is, het, is, het zijn prachtige spullen, daar gaat het niet om. Maar het zijn wel spullen die uh, um, je, ja, als je op een ander moment naar zo'n zo veilinghuis zou gaan, dan veilen ze dezelfde soort spullen. Alleen hangt daar niet het verhaal van zo'n familie aan vast. En het is ook on, ontegenzeggelijk superveel. Maar zijn, leren we haar kennen eigenlijk door die spullen? Um, daar moet je heel goed kijken. Er zijn een heleboel dingen die echt... Hè, het is eigenlijk een, een veiling van de koninklijke familie. Veel meer dan van Juliana. En als je goed kijkt, dan ziet het daar natuurlijk stukken tussen... die door Juliana uh, ongetwijfeld gebruikt zijn. En er staan ook foto's in. Er staat een prachtige foto achterin. Uh, waar Juliana thee schenkt. Hè, met het beeld van mevrouw aan de telefoon. Of misschien mm -hmm. wel chocolade, want er was een geloof ik nog beroemd. <laughs> dat is chocolade chocolademelk voor het personeel schoon ja, op klug. bepaalde dagen. Ja. Zo gewoon was koningin Juliana. Daar houden we ook zo van niet. Gewoon. Nou kijk, dat tenservier is te koop en ja, dat, dat wordt natuurlijk direct gelinkt aan, aan, aan koningin Juliana en, en dat geeft natuurlijk een, ja, een, een, een grote meerwaarde aan zo'n zo zo lot zoals het heet, zo'n ja. stuk wat, wat verkocht wordt. Maar um, uh, als we het even iets breder trekken, hè? Wat, wat zeggen spullen over onze identiteit? Dus los van, van de spullen in die uh, catalogus. Ja, maar... nou, daar is een, daar is, dat sluit, sluit wel een beetje aan bij dat nostalgieverhaal. Er is een hele, ik mag bijna al zeggen, beruchte theorie. Die zegt dat elke verzamelaar, en dan een serieuze, laat ik zeggen gedreven uh, verzamelaar. die probeert zijn persoonlijkheid te vervolmaken ver met wat hij koopt. Dus wat hij niet heeft, wat hij niet meegekregen heeft. als in zijn talent of in zijn fysieke voorkomen soms. dat probeert hij erbij te kopen. Dus. Je ziet, je ziet inderdaad, ik heb een tijdje bij een veilinghuis gewerkt. Je ziet soms hele horkerige mannen elegante parfumflesjes verzamelen. <lacht> daar, klopt, daar klopt die theorie. Die, die theorie klopt ook heel vaak niet trouwens. Maar die theorie is vrij brucht. Wat, wat zegt dat dan? Nou dat ja, dat je, ja dat, je, dat je iets wil zijn, dat je iets nastreeft wat je nog niet bent of wat je niet bent. En dat je dat je vindt jezelf een beetje harkerig, je denkt ik word galanter als ik zulke mooie ja. parfumflesjes ja. En heb. en tot op zekere hoogte zou dat natuurlijk wel kunnen. Hè? Stel dat je goed met die parfumflesjes kan ik me niet zo goed voorstellen Ben die manier die ik nu in gedachten heb. Maar oh, ja, ja. stel dat jij bijvoorbeeld, hè, er zijn vroeger waren er heel veel verzamelaars van bijvoorbeeld... Parasols en wandelstokken. Of eigenlijk, dat is nog steeds wel een, een, een, ja, een verzamelgebied, wat, wat ertoe doet. Ja, ja daar, daar heb jij. Ik heb in Den Haag gewerkt, heb jij het idee bij als je dat koopt, dat je toch een beetje bij de wereld van Louis Coperes hoort. De maar ga je dan er ook daarna gedragen? Word je dan ook anders? Ik oh, weet of ik weet niet. is het alleen maar voor de bühne. Weet je wat? Ik, ik lijk zo. Nou, wat, wat, wat, wat wel grappig is, dat is een heel interessant onderzoek. Paul. Paul het, blijkt dat, het blijkt dat als je mensen naar de studentenkamers laat gaan, en ze, vragen, ze weten dus niet wie daar woont... en ze kijken naar de spullen... dan is er een opvatting over wie, wie, wie woont hier. Wat, ja. wat, is, wat is die qua persoon, qua karakter? Uh -huh. Dan blijken die oordelen redelijk betrouwbaar en goed te zijn. Uh -huh. uh, dus je kunt me meestal aflezen aan de spullen die iemand heeft... Wat voor, met wat voor persoon je te maken hebt. Ja. Eens zie je dat trouwens ook gebeuren. Hè? Dat mensen, hè, als je even naar een kamer bent en mensen zitten wat rond te lopen, gaan ze bijvoorbeeld naar de muziekvoorkeur, gaan ze kijken. Van, en dat zegt ook vaak iets voor van de persoon. Ja. Hm. Maar dus tegelijkertijd, als jij hè, doet dat experiment is, dat ken ik een beetje. Maar als je dat experiment zou herhalen, en ik ken vergelijkbare uh, voorbeelden daarvan. Je zou iemand uh, uh, niet alleen zeggen. Goh, wie zou daar wonen in de studentenkamer? Nou, je, uh, neem mij. Je mag niet meer naar huis, maar je moet komende jaar in de studentenkamer wonen. Dan ga je dus ook gedragen naar. Die omgeving. Ik wil niet zeggen dat ja. je dan weer student wordt. Ik zou bijna zeggen, was dat maar waar. Maar dan doe je nooit anders meer, bijvoorbeeld. Nee, bijvoorbeeld. Dan word je <laughs> toch als vanzelfsprekend bijna wat slordiger. Je gaat ja. je toch wel, zeg maar... Als, ik zou bijna zeggen, als menselijke soort min of meer, soms in grote mate, aanpas aan ja, hoe je zit, waar je mag zitten. Maar ja. dat kun je dus ook beïnvloeden. Dus ja. andersom, als je een beetje een slot of vos bent... dan kun je, als je je interieur erop uh, het tegenovergestelde... op uh, uh, inricht, dan word je dan ook... Ja, ik ben daar weinig in thuis. Ik, ik heb het gevoel dat je dan wel wat hulp nodig <laughs> hebt. Maar de omgeving is wel, niet, ik kan niet zeggen bepalend... maar sturend voor, wat je, voor, voor hoe je je gedraagt... En, tot op zekere hoogte zelfs, zelfs ook wel wie of wat je wordt. Wat voor mens je wordt. Maar je, je had het net ook over dat, dat je alles wat je niet bent... dat je dat erbij probeert te kopen. Maar ja. hoe zit het dan bijvoorbeeld als je weinig zelfvertrouwen hebt? bijvoorbeeld? Wat, hoe kunnen spullen daar dan... Koop je, ja, je enorme deodorant. Zo. Ja, van, van, van een bepaald merk. En dan word je zeer aantrekkelijk. Um, ja, kijk, het is, het, is, het, is, het is natuurlijk geen recept. Het is, het is een, een, een denkwijze. Zou het kunnen dat mensen die iets kopen waar ze eigenlijk... Ja, vanuit hun fysiek of mentaliteit niet bij horen. Waarom doen ze dat? Ja, ze, mensen willen soms iets zijn wat ze niet zijn. Mensen, natuurlijk willen mensen. Elke man in Nederland wil wel in gedachten in een Ferrari rondrijden... en weet je wel, teruggezwaard te worden door mooie blonde vrouwen. En dat doen ze dan, die kopen ze in een midlife-crisis... en dan voelen ze zich weer jong, dus ze denken ja, dat op ze dan weer op jong zijn. Op z'n vroegst, uh, nu begeef ik me op gladse rijden... maar op z'n vroegst, zeg maar, als ze genoeg geld hebben... meestal tijdens de midlife-crisis kopen ze die auto... en dan wordt het net weer een beetje pathetisch... want dan beginnen ze net kaal te worden. dus nou, Daar wordt het allemaal een beetje, beetje treurig van, maar wel interessant. En maakt het ook uit in welke gemoedstoestand je uh, spullen koopt? Of... Uh, uh, uh, heb je als je verdrietig bent een andere behoefte aan spullen uh, dan wanneer je vrolijk bent, bijvoorbeeld? Ja, dat, dat zou je misschien bij het bepaalde je aan tafel wel. Ik weet het vrouwen heel goed. Dat <laughs> vrouwen die gaan chocolade eten ja, en, en ja, zo kopen. Schoenen toch? Ja. Ja, Schoen scho scho en een soort, chocola, ja, zeggen ze dan? zo, maar ik heb het niet hoor. Maar heel veel vrouwen die als ze verdrietig zijn, dan gaan ze kopen om dat gevoel te compenseren. Ja, het leidt ja, wel. Het is wel zo dat mensen even vrolijker worden, maar het is een tijdelijk effect. En je moet er niet van verwachten dat je op langere termijn... daar heel veel vruchten van plukt. Uh, sterker nog, er is dus soms wel eens dat, hier, dat je wat weerslag krijgt. Maar op ja, korte termijn zijn mensen, werkt het wel over het algemeen. Dus nee, op, da op dat vlak een heel berucht onderzoek... Ja, ik stoor met berucht ja, onderzoeken nou, vanavond. Kom maar op. Uh, waarin aangetans wordt door een Belgische onderzoeker... dat op het moment dat het goed gaat met de economie... vrouwen zelf bewuster worden. Nou, dat vind ik nog logisch klinken. En op dat moment korte rokjes gaan dragen. Ja, het volkomen logisch. Is totale onzin. Nou, ja, heeft die dat, link, die uh, link bestaat ik, niet. Hij heeft dat met die lange termijnen onderzocht en dan ja, blijkt ja. echt dat er spijt Nee, dat... en nee, nee, dat is echt onzin. Ja? Dat, dat onderzoek neemt niemand serieus. <laughs> Ik vind het zeer aantrekkelijk onderzoek. En ik zou als ik hem was... om heb met die man bussen. zitten praten. Ja, ik in weet Gent. Ja, nee, ik weet het. En ik vond niet. het zo interessant. Ja, dat is ook, Maar is dat, dat is ook. misschien wishful thinking voor jou, uh, Nee, ik heb helemaal niet behoefte aan een onderdanige vrouw. <lacht> we hebben het niet over onderdanigheid. We het nee, over... maar als de economie slechter wordt, zegt hij, gaan vrouwen zich onderdanig gekleden. Oh ja dat, ja, dat is waar. Ja. En ze dan een ja. lippenstift, heb ik gehoord. Juist. Ja, ja, goed. Dat weet ik allemaal niet. <lacht> nou, uh, tot zover Pavlov voor vandaag. Ik dank onze gasten. Paul van Lange, Timo de Rijk. Joost en Bettine Friese-Koop. Als u wilt reageren, dan kan dat via de mail. Uw reactie naar pavelfradio.ntr.nl En straks op deze zender langs de lijn. Pavelf Radio is er volgende week weer. Graag tot dan. NTR. Informatie, educatie en cultuur. U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt?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 Lang leven de inhoud. Dit is Radio 1.